6 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Middelburg heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost... bij een huisfeest van een groep jongeren. Er was een melding binnengekomen dat mensen op het feest wapens bij zich hadden. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Een van de verdachten werkte niet mee aan de arrestatie... waarna de politie een schot loste. Niemand raakte gewond. Een Brits parlementslid en oud-minister is opgepakt... op verdenking van verkrachting, meldt de klant The Sunday Times... Volgens een voormalig parlementair medewerker is zij door de man misbruikt... toen ze een relatie hadden. De man zou haar hebben gedwongen tot seks. Het is niet bekend om welke oud-minister het gaat. Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Zuid-Afrika is de 500.000 gepasseerd. Zuid-Afrika staat op de vijfde plek als het gaat om landen met de meeste coronabesmettingen... na de Verenigde Staten, Brazilië, India en Rusland. Er zijn ruim 8100 Zuid-Afrikanen overleden aan de gevolgen van corona.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 Facebook heeft de accounts van 12 aanhangers van de Braziliaanse president Bolsonaro geblokkeerd omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Het techbedrijf geeft hiermee gehoor aan een bevel van een Braziliaanse rechter die dreigde met een boete van ruim 360.000 euro. Facebook gaat nog wel in beroep tegen het bevel van de rechter. Het weer, de zon breekt vandaag geregeld door, maar er kan verspreid over het land ook een bui vallen. Het wordt maximaal 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstaan, pakken Kom en Kom er uit. I Yeah.